Elf uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 Bij gevechten in Ivoorkust zijn de afgelopen dagen 15 doden gevallen. Na een periode van betrekkelijke rust zijn aanhangers van de politieke rivalen Pakbo en Ouattara opnieuw met elkaar slaags geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Abidjan, de belangrijkste stad van het Afrikaanse land. Sinds de presidentsverkiezingen van november is er een politieke padstelling. De kiescommissie riep oppositiekandidaat Ouattara uit tot winnaar... en ook de internationale gemeenschap ziet hem als de nieuwe president. Maar volgens de grondwettelijke raad heeft de zittende president Bakbo gewonnen... en Bakbo weigert op te stappen. De VN vreest voor een burgeroorlog in Ivoorkust. Roemenië en Bulgarije mogen voorlopig niet toetreden tot het Schengengebied... waarin de onderlinge grenscontroles zijn afgeschaft. Volgens de EU-ministers hebben de twee landen nog te weinig gedaan... tegen corruptie en criminaliteit. Aanvankelijk zouden Roemenië en Bulgarije dit jaar toetreden tot de Schengen-landen. Maar de EU stelde dat vorig jaar voor onbepaalde tijd uit... vanwege de corruptie en criminaliteit in de twee landen. VVD, CDA en PVV lopen een reëel gevaar... dat ze een meerderheid in de Eerste Kamer mislopen... doordat ze bij de provinciale statenverkiezingen... geen lijstverbindingen zijn aangegaan. Dat stelt Maurice de Hond. Lijstverbindingen zorgen ervoor dat partijen sneller een restzetel krijgen. Vooral de PvdA en GroenLinks maken daar gebruik van. Dat betekent dat die partijen in veel provincies... een extra zetel zullen krijgen... en dus ook een extra stem voor de Eerste Kamer. VVD, CDA en PVV zijn in geen enkele provincie... een lijstverbinding aangegaan en moeten daardoor volgens Maurice de Hond bij de verkiezingen circa 2 meer stemmen halen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Bij de brand bij een opslagbedrijf in Amsterdam afgelopen dinsdag... zijn geen gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen vrijgekomen. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van metingen... die het RIVM de afgelopen dagen heeft gedaan. De definitieve resultaten worden volgende week verwacht. Als mensen brokstukjes of roet vinden, kunnen ze die zelf opruimen. Wel wordt aangeraden dat uit voorzorg met handschoenen aan te doen. Ook kunnen mensen beter nog geen groenten uit eigen tuin eten... totdat de definitieve cijfers bekend zijn. Afgelopen dinsdag brak een grote brand uit bij een opslagbedrijf in het westelijk havengebied. Een loods waarin rubber lag opgeslagen brandde uit. Een loods met chemicaliën bleef gespaard. De aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft meer dan 100 mensen het leven gekost. Het dodental is opgelopen tot 103. In de stad Christchurch wordt nog gezocht naar ruim 200 vermisten. Maar de kans is klein dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Mogelijk liggen meer dan 100 vermisten onder het ingestorte gebouw van een regionale tv-zender in Christchurch. Op de A50 bij Veghel is een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer werd door meerdere auto's geraakt. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is. Vanwege technisch onderzoek blijft de A50 tussen Veghel en Eindhoven voorlopig dicht. Ajax, FC Twente en PSV hebben zich geplaatst... voor de achtste finales van de Europa League. FC Twente kwam thuis 2-0 achter tegen Rubin Kazan... maar Jansen vlak voor rust en Douglas vlak na, direct na rust zorgden voor 2-2. In een ijskoud Moskou won Twente vorige week al met 2-0. Ajax won na de 3-0 vorige week in België... nu met 2-0 van Anderlecht. Soleimani maakte beide doelpunten. PSV won eerder op de avond met 3-1 van Lille. En in de achtste finale speelt PSV tegen Glasgow Rangers. Ajax en Twente nemen het op tegen Russische clubs. Ajax tegen Spartak Moskou en Twente tegen Zenit Sint-Petersburg. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Minima tussen 2 graden in het noorden en 5 in het zuiden. Morgen is het bewolkt en zacht met kans op een beetje regen. En het wordt zo'n 9 graden. Zaterdag veel regen, zondag is het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal.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 Dat werd uh, heel hippe muziek van, uh, althans in de jaren zeventig... van de vorige eeuw, Fleetwood, Mac en Little Lies. Een goedenavond en welkom bij de donderdag-editie van Met het Oog op Morgen. Met veel aandacht uiteraard voor de situatie in Libië... waar het oosten van het land in handen van spontaan gevormde volkscomités is... terwijl in de hoofdstad Tripoli kolonel Gaddafi... en niet te vergeten zijn zoons nog steeds aan de macht zijn krijgt Afrika na Noord- en Zuid-Soedan nu ook een staat Oost-Libië... en een staat West-Libië? Of kan de wereldgemeenschap zich niet veroorloven... dat het olierijke land uit elkaar valt? En Gaddafi had nog maar de rang van kapitein... toen hij in 1969 de macht greep in Libië. De grote broer, leider en gids van de revolutie... bevorderde zichzelf meteen tot kolonel. Maar waarom heeft hij het nooit tot generaal gebracht? En de nu bijna verdreven dictator waarschuwde vandaag... dat zijn land zonder hem in handen van de radicale islam zal vallen. Een preek voor eigen parochie uiteraard, maar in buurland Egypte... dreigt de revolutie, die aanvankelijk om democratie en vrijheid ging... wel degelijk uit te lopen op een overwinning van de orthodoxe islam. Vandaag lekt een ontwerp voor een nieuwe grondwet uit... en daar staat in dat de sharia de voornaamste basis van de wetgeving zal zijn. Nou, dat wilden de demonstrerende jongeren nou helemaal niet... En wat betekent het om 66 jaar na de oorlog een foute opa te hebben gehad? Historicus Alex Dekker schreef er een boek over en is straks hier. Maar eerst uiteraard het nieuws van vandaag. Donderdag 24 februari. Ja, u hoorde feestelijkheden in het oosten van Libië. De bevolking heeft daar de macht overgenomen. Kadhafi heeft niets meer te zeggen in de straten van Tobruk, Al Bayda en Benghazi. Een onbeschrijfelijk gevoel blijkbaar. Free. Free. Ja, yeah, this is my all this feeling it is free. Maar die vrijheid wordt wel duur betaald. Alleen in Benghazi liggen de mortuaria al helemaal vol. Net als de ziekenhuizen. Ik kan niet zeggen hoeveel het is. Precies. Ja, meer dan 300. De Benghazi. En in Jerbaixe meer dan 3000. Gaddafi werd door de Amerikaanse president Ronald Reagan... Eens omschreven als een dolle hond. En die typering lijkt op dit moment juister dan ooit. Hij belde in bij de Libische staatstelevisie... om zijn allernieuwste theorie te spuien. Dit keer liggen de opstanden niet aan westerse spionnen, nee. Het zijn Bin Laden en zijn kompanen van Al-Qaeda... die de Libische jeugd hebben gehersenspoeld. Why, why did al get involved in these issues like de Bin laden related matters? So they have been brainwashing the kids. kids. Ja, tot zover de phone-in van de Libische staatstelevisie vanmiddag. En hoe verward de Libische leider ook mag klinken, strategisch is hij nog niet uitgespeeld. Hij heeft zijn persoonlijke lijfwachten verzameld in Tripoli om zijn positie te verdedigen. Op het vliegveld van de stad proberen tienduizenden mensen aan boord van een toestel te komen om het land te verlaten. Zo vertellen de gelukkigen die het land hebben kunnen verlaten. There's at least 10.000 of them sitting outside waiting to try and get in and they're only letting like so many at a time. Aan de Libische grens, althans de grens tussen Libië en Tunesië... is NOS-verslaggever Roel Pauw. Goedenavond. Goedenavond. Roel, heb je ook veel mensen gezien die het land proberen uit te komen vandaag? Ja, honderden, honderden. We zijn uh, ergens halverwege de middag aangekomen bij de Libisch-Tunesische grens. En uh, de stroom van uh, mensen die uh, uit het land weg wilden... die zwol aan in uh, de uren dat we daar geweest zijn. Uh, vooral Egyptenaren, hele gezinnen... Ook heel veel mannen uh, die in hun eentje reisden. Mogelijk uh, uh, mannen die uh, werkzaam waren in de bouw in Tripoli en uh, omliggende steden. En die uh, de grond te heet onder de voeten is geworden vanwege ja, wat precies is, is mij niet duidelijk geworden. Of ze rechtstreeks uh, slachtoffer zijn geworden van gewelddadigheden. Uh, of dat ze um, zich als gastarbeider in Libië um, niet meer veilig voelden. Het zal een combinatie van dat soort dingen zijn geweest. In elk geval de, de onduidelijkheid, de dreigende chaos... Um, waarbij je als Egyptenaar maar beter ergens anders kunt zijn. Je zegt er zitten veel Egyptenaren uh, tussen. Is, is het wel logisch dat die naar Tunesië gaan? Want ligt Egypte niet aan de andere kant van Libië... Nou ja, dat klopt. Maar uh, als je zo snel mogelijk het land uit wil, dan kun je het beste richting Tunesië gaan vanuit Tripoli. Want dat is uh, pakweg 180 kilometer. En als je de andere kant op gaat, dan moet je sowieso nog door uh, het, wil het Wilde Oosten, zal ik maar zeggen. Um, en dan ben je 600 kilometer uh, aan het reizen. Dus uh, wat dat betreft is het een logische keuze. Alleen ja, je maakt een forse omweg. Want. Uh, vanuit Tunesië, waar je eigenlijk helemaal niet mag zijn... omdat je geen uh, verblijfsvergunning hebt... moet je dan nog weer met het vliegtuig uh, terug naar uh, het uh, thuisland. En uh, vanochtend vertelde iemand van uh, de VN-vluchtelingenorganisatie... Uh, uh, hebben ze iets van 750 uh, Egyptenaren kunnen repatriëren. Dus ja, het is inmiddels een vrij gangbare route geworden. Het laat Tripoli, u... Ja. Tunesië... En, laat, Egypte. en laat, laat Tunesië verder iedereen binnen of uh, wordt er moeilijk gedaan? Ik heb niet de indruk dat, uh, dat, dat mensen de toegang wordt geweigerd. Uh, het leger uh, uh, regisseert de opvang van uh, de mensen die de grenzen oversteken. Daarnaast zijn er ook allerlei uh, hulpverleningsorganisaties, uh, de Rode Halve Maan... Uh, de vluchtelingenorganisaties, vrijwilligers enzovoort enzovoort. En het gaat allemaal op een heel erg hartelijke manier. Zelfs wij als journalisten kregen allemaal pakkend koekjes uh, toegestoken. Uh, ik heb het idee dat de mensen hier in Tunesië denken... Uh, een paar weken geleden zaten wij in de, in de misère. Nu is Libië aan de beurt. Dus laten we iedereen die deze kant op komt uh, een warm onthaal geven. Verslaggever Roel die Koekjes kreeg van de... En dan naar Groot-Brittannië. Volgens de rechter mag Julian Assange zijn koffers gaan pakken. Hij moet worden uitgeleverd aan Zweden. Dat land heeft een Europees arrestatiebevel tegen de voorman van Wikileaks uitgevaardigd. En de rechter ziet geen reden om daar niet aan te voldoen. Assange kan een flink aantal redenen daarvoor opnoemen, maar daar is hij volgens hem zelf nog niet aan toegekomen. Wat we vandaag today was een rubber stamping proces. That comes als geen no surprise. Assantje wordt in Zweden verdacht van aanranding. Hij zegt dat het een bewuste wraakactie is vanwege zijn werk voor WikiLeaks. Hij vreest dat hij direct zal worden overgedragen aan de Amerikanen... die nog een appeltje met hem te schillen hebben. Zijn advocaat gaat in beroep tegen de uitlevering. We are still hopeful uh, that the matter will be resolved in this country. We still remain very optimistic about our op opportunities on appeal. En twee Albanese gevangenen in het Belgische Dendermonde kennen hun klassiekers. Waarom allerlei moeilijke plannen bedenken om uit de gevangenis te komen als het ook eenvoudig kan? Vergeet helikopters, gewelddadige gijzelingen en uitgebreide graafwerkzaamheden. In België kun je nog wegkomen met de vel in de taart. Zij hebben dit kunnen doen door middel van het doorzagen van de tralies van hun celraam. Zij hebben dan via aaneengeknoopt lakens naar beneden kunnen klimmen. En zijn dan via eigen middelen over de buitenste gevangenismuur kunnen klimmen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En hier zit Trudy Vendrich en ze las de krant van morgen. Als het aan de universiteiten ligt, wordt de studiebeurs helemaal afgeschaft. Voortaan moeten alle studenten hun studiegeld lenen. Dat staat in documenten van de Vereniging van Universiteiten... die in het bezit zijn van trouw. De VSNU wil de plannen snel doorvoeren om zo de bezuinigingen te kunnen opvangen. En om dat voor elkaar te krijgen willen de universiteiten nog harder ingrijpen dan het kabinet. Want het kabinet wil dat studenten alleen in de tweede fase van hun studie, de zogeheten masterfase, geld moeten lenen. De universiteiten willen dus helemaal geen beurs meer, maar wel een beloning voor studenten die hun studie snel afmaken. Ten slotte moet er een algehele studentenstop komen. Vanaf 2012 zou het aantal universitaire studenten niet meer mogen groeien. Komen er meer studenten bij? Nou, die moeten dan naar het hbo. De taskforce Overvallen heeft minister Opstelte geadviseerd... om hardnekkige overvallers van een elektronische enkelband te voorzien. Dankzij de GPS-techniek kan dan worden bekeken... of ze in de buurt van een nieuwe overval zijn geweest. Volgens het Nederlands Dagblad hoort de enkelband... bij de bijna 100 punten die de werkgroep heeft bedacht. Het aantal overvallen moet daarmee tot wel 40 procent afnemen. Hoogleraar en criminoloog van Kalster ziet nog wel wat haken en ogen. Nu wordt de enkelband alleen bij delinquenten gebruikt. Mogelijk is een enkel Band voor overvallers in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien is de maatregel niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. De hoogleraar is daarom niet onder de indruk van de taskforce overvallen. Jaren geleden hadden we ook al zo'n taskforce, zegt Van Kalster. Kennelijk vinden we om de zoveel tijd opnieuw het warme water uit. De commentator van de Volkskrant vindt dat Nederland... het belastingklimaat kritisch moet toetsen... nu ook dictators hier hun vuile dollars veiligstellen. Gisteren schreef de krant dat een fors deel van het vermogen... van de Libische leider Gaddafi in Temoil zit. De 160 tankstations worden vanuit Ridderkerk aangestuurd. Dat het Nederlandse belastingregime als een magneet werkte... op buitenlandse bedrijven was volgens de krant al langer bekend... maar deze week bleek dat ook Gaddafi een deel van zijn miljarden-imperium... vakkundig via Nederland bestierde. Ja, like the Rolling Stones, wel of... Uh, die dat ook doen. De Volkskrant vraagt zich af of het Nederlandse belastingklimaat niet al te welwillend is. De constructie die Gaddafi in Ridderkerk had laten optuigen had alle alarmbellen moeten doen rinkelen. Alle lijnen waren via een weerbaar van rechtspersonen op onder meer Cyprus en de Nederlandse Antillen... terug te voeren op Libische investeringen. Met het feit dat Nederland een graantje mee wil pikken van de wereldhandel is niets mis, schrijft de krant. Maar als het blijkt dat daarbij bewust een oogje wordt dichtgeknepen, wordt het tijd om het belastingregime aan te gaan aan te scherpen. Begeleid stoppen met roken is een succes. Dit jaar proberen tien keer meer mensen onder begeleiding te stoppen... dan in andere jaren. Waren het er vorig jaar 700? Dit jaar denkt Stivoro dat 7000 mensen de stap wagen. Grote aanjager is mogelijk, de mogelijkheid om de cursus... via de basisziektekostenverzekering vergoed te krijgen... zegt de anti-rookvereniging in De Telegraaf. Stivoro benadrukt dat het vaak meerdere pogingen kost... voordat de sigaretten echt niet meer worden aangeraakt. Maar volgens de vereniging is dat het waard, want elk jaar... Kost roken aan 20.000 mensen in Nederland het leven. Stoppen met roken blijft een strijd, zo steken de laatste twee jaar weer meer vrouwen een sigaret op. Een eigenaar van de digitale feestwinkel Fun en Feest kreeg gisteren bijna tien man van de politie op bezoek, omdat hij foute speelgoedpistooltjes zou verkopen. Zijn stellingen met cowboypistooltjes en soldatenklappers werden leeggehaald. Ik ben nog steeds flapperkastet, vertelt hij aan het AD. Volgens de feestwinkelier kwamen er een politieteam, de digitale recherche... het hoofd illegale wapens en munitie en een officier van justitie binnenzetten. Alsof we een criminele organisatie zijn en kinderen wapens verkopen... De digitale feestwinkelier kan er nog steeds niet bij. De inval komt vlak voor carnaval ook slecht uit... want de pistooltjes gingen als warme broodjes over de toonbank. Overigens net als de opblaasbare banjo's... die wel in zijn magazijn bleven liggen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Tense and a little shy. Every time I turn around, I hesitate for a while. You might say I'm a doubtful guy, a doubt but this and that why. It's true, not so bad as long as you keep tough fear from your mind. Should I cut my hair or let it grow?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 up my head or let it grow. Have another dream go head on home. Should I form my band? I'll go so oh, Well, I don't know. I can't make up my mind. And after all this. Net uit het debuutalbum van Job Roggeveen, alias Happy Camper. En Dit was het nummer Born with a Buttered Mind. De situatie in uh, Libië is nogal verwarrend, mag je wel zeggen. Uh, Gaddafi is het gezag over het oosten van het land kwijt. Zoveel staat zeker, of zoveel staat vast. Maar goed, hij heeft nog wel de controle over de hoofdstad Tripoli... en een aantal andere steden in het westen van het land. Bertus Hendricks, midden-oostendeskundig van instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Uh, hoe moet je je dat voorstellen dat het oosten van het land bevrijd is? Wie, wie, wie heeft er de macht? Uh, wie gaat er over dat oosten van het land op dit moment? Nou ja, dat is een beetje uh, on onduidelijk. Maar wat je dus ziet is het vormen van allerlei uh, comité's. Misschien de echte volkscomitees. Uh, anders dan die door Q Gaddafi in de tijd ingestelde volkscomitees. Waarbij uh, rechters en advocaten en, en de jongeren een, een belangrijke rol spelen. En politie en leger krachten die overgelopen zijn uh, naar, uh, de, naar de oppositie, naar de opstand, zal ik maar zeggen. Uh, een beetje zoals je dat ook uh, in, in Egypte hebt gezien... waar uh, men probeerde op een gegeven moment aan die, al die spontane acties... wat meer georganiseerde vorm te geven. Uh, en dus uh, t, dat gaat zich vormen, maar het is op dit moment niet... natuurlijk een uitgekristalliseerde, keurige, bureaucratische regering. Daar is duidelijk. Maar er is ook niet een uh, soort van Wildwest-anarchie, of wel? Nee, er zijn wel uh, verhalen dat uh, vluchtende um, mensen... Van, uh, uit, met name Egyptenaren op weg naar Egypte... af en toe wat uh, van hun bezittingen zijn kwijtgeraakt. Uh, dat is natuurlijk in zo'n situatie uh, niet uh, ondenkbaar. Maar op grote schaal is er bijvoorbeeld geen uh, plunderingen... of uh, moordacties uh, op mensen van de revolutionaire comités die men kent in Benghazi... en die men in het kader van wraaksacties uh, ging opzoeken. Uh, dus het, het is naar... Uh, naar de omstandigheden is het allemaal redelijk uh, uh, rustig en uh, georganiseerd. Gaddafi zou uh, nog in Tripoli zijn en daar de macht uitoefenen... samen met zijn zoons Sef al Islam en Moua Tassim. Hoeveel, hoeveel tijd geef je ze nog? Um, nou, niet heel veel tijd, want je ziet dat het, uh, het regime steeds verder afbrokkelt... en dat belangrijke figuren um, af, uh, zich van hem afkeeren. Zoals bijvoorbeeld zelfs zijn neef Ahmed Dam, ambassadeur in, in Cairo... die daar politiek asiel heeft aangevraagd. Dat is echt een, echt een grote uh, vis, zal ik maar zeggen, die zich nu van hem afkeert. Hij heeft zijn en, en, nog, hoor. Hij heeft zijn zoons, ja, die zijn natuurlijk heel gevaarlijk. Maar uh, je ziet dat ook dat imperium uh, afbreekt. Dat als er in steden als Maserata en Zawiya vandaag... dat zijn allemaal steden in het westen. Uh, in Zintaan wordt gevochten, ook zo'n stad. Uh, dat is een stad waar met name Berberstammen actief zijn. Uh, dat wil nog niet zeggen dat de strijd daar gestreden is. Want uh, ja, daar hebben mensen wel wapens. Maar als je tegen helikopters moet vechten waar uh, sprake van is uh, soms... dan valt dat natuurlijk niet mee. Maar je ziet wel dat het regime steeds verder... Afbrokkel en dat steeds meer leidende figuren uit de elite hun uh, situatie overwegen en uh, willen uh, aan de goede kant willen zijn. En dat, dat, dat versnelt, vers, versnelt meestal de afbraak van zo'n regime. Is het ondenkbaar dat je gewoon twee of drie Libiërs krijgt een en bevrijdt Oost-Libië en steden in het westen, maar, maar, maar Gaddafi gewoon aanblijft als zeg maar burgemeester van Tripoli en omgeving? Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat het, het lot van, van Gaddafi wel bezegeld is. Alleen de vraag is welke bloedige prijs hij nog, de, de, met name het Westen, laat betalen. Het kan natuurlijk, het is niet ondenkbaar dat er een, een, een verdeling komt tussen grote delen van het Oosten en het Westen, zal ik maar zeggen. Maar toch denk ik, ook op basis van, van wat ik met veel gesprekken met Libische collega's concludeer, is dat. Er is natuurlijk in deze uh, 40 jaar dat hij de macht is en de 60 jaar uh, dat uh, de koningschap uh, bestaat. Uh, natuurlijk toch zoiets gestaan van een Libische uh, nationaliteit. En er zijn ontzettend veel mensen die getrouwd zijn uh, uit, met iemand uit Benghazi, met, met Tripoli. Bijvoorbeeld, de vrouw van Gaddafi komt uit Benghazi. Uh, en dat soort verbindingen zijn er. Uh, maar belangrijker is, denk ik, uh, dat dat gevaar misschien wel aanwezig zou zijn geweest als alleen het Oosten in opstand was gekomen... en het Westen zich massaal achter Gaddafi zou zijn blijven opstellen. Ja, dan krijg je dus echt een tweedeling. Maar wat je nu ziet, is dat ook in het Westen opstand komt... en dat die mensen daar een zware prijs voor betalen, voor hun durf... om in dat gebied waar Gaddafi het sterkste is, ook naar buiten te komen. En dat geeft toch het gevoel van een soort nationale eenheid... die de processen versterkt, die de afgelopen jaren... dat elkaar in één land heeft gewoond, natuurlijk versterkt. Dus ik denk ik denk dat dat gevaar niet overdreven moet worden. We hoorden van jou, maar daarnet ook van uh, Roel Pauw aan de grens met Tunesië... hoeveel uh, Egyptenaren het land op dit moment ontvluchten, Libië ontvluchten. Uh, wat wil Egypte met Libië? Want het is wel een direct buurland natuurlijk. Ja, nou dat is ook een van de factoren waarom ik ook denk dat uh, ook de, de buitenwereld het niet zo gauw uh, zal toestaan uh, dat uh, er in, uh, in Libië, zeg maar, Somalische toestanden zou kunnen ontstaan. Dat is zoveel in, uh, instabiliteit aan de, aan de grenzen van een heel belangrijk land. Kijk, Egypte is op dit moment natuurlijk nog in, zelf in een proces van transformatie, maar dat is op een gegeven moment weer afgelopen. En is Egypte altijd een sterke centrale staat uh, die, uh, waar heel veel Egyptenaren uh, werken in, uh, uh, in Libië, maar er zijn ook aan de grens met Libië, belangrijke stammen die oorspronkelijk uit Libië komen. Dus de verbindingen tussen twee landen zijn ontzettend groot. En ik denk dat ook, ook Libië en ook de rest van de wereld al zijn gewicht in de schaal zal leggen om te zorgen dat er geen Somalische of Soedanese toestanden ontstaan. Dankjewel. Bertus Hendrik. Blijf nog even luisteren als je wilt, want we gaan ja. het over Egypte hebben. En dat ga ik doen met Maurits Berger, hoogleraar islam in de Westerse wereld van de Universiteit Leiden. Hij zit in de studio in Den Haag. En met Jos Strenghold, bewoner van Caïro. U heeft hem de afgelopen weken vaker gehoord in Met het Oog op Morgen. Eh, meneer Strenghold. Uh, even over die vluchtelingen die, uh, die terugkomen. Dus Egyptenaren die in Libië werkten... maar nu weer al of niet via Tunesië onderweg zijn naar, naar Egypte. Uh, de, de, kan Egypte die toestroom wel aan? Nou, dit is een groot land. En uh, tot nu toe zijn er bijvoorbeeld aan de kant van... Uh, tussen Libië en Egypte zo'n 25.000 Egyptenaren teruggekeerd. En dat zijn voor Egypte nog geen onoverkomelijke aantallen. Het leger heeft gezorgd dat uh, alle transport wordt uh, geregeld en uh, zorgt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken... dat al die mensen op kosten van de overheid... nu naar hun eigen huizen worden teruggebracht in Egypte. Er schijnen ook uh, veel mensen uit de Aziatische landen... die als gastarbeider werken in Libië bij de olieindustrie... bijvoorbeeld uh, het land uit te willen gaan. M uh, bewoners van India, van de Filipijnen onder andere. Uh, komen die ook naar Egypte en zijn ze daar welkom? Nou, Ik weet daar de details niet goed van, maar Egypte kennende... en de, de houding hier van de overheid is dat ze gewoon zeggen... die mensen hebben geen visum, dus dat laten we niet toe. Dat is Egypte naar eerst, zeg maar. Ja, absoluut. Morgen, uh, meneer Strenghold, is er weer een demonstratie gepland op het uh, Tahrirplein, uiteraard in Cairo. Ja. Uh, nou, we dachten hier dat het een beetje voorbij was met die demonstraties. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, of het, of het voorbij is, dat moet blijken. Maar de organisatoren, de, de leiders van zeg maar, de, de revolutie, zoals ze dat noemen, van 25 januari, die hopen toch weer een miljoen mensen bij elkaar te hebben. Uh, en hun voornaamste doel is om duidelijk te maken dat ze af willen van de minister van... Uh, of van de premier, uh, omdat ze vinden dat, dat het aanblijven van de premier eigenlijk alleen maar bewijst dat het regime nog helemaal niet veranderd is. En er zijn toch allemaal nieuwe ministers ook aangetrokken die uit de kring van de oppositie komen? Nou, niet oppositie, eerder uh, technocraten. Uh, de, de belangrijkste posities in, in de regering zijn nog steeds stevig in de handen van de mensen die uh, zeg maar getrouw zijn aan het, aan het leger. En wat willen de organisatoren van de demonstratie morgen voor regering? Ja, ja ze, willen in ieder geval, ze, hebben, ze zetten nu in in ieder geval op het vertrek van Ahmed Shafiq, de, de, de premier, maar in wezen ook van de hele regering. Want ze vinden dat het regime van Mubarak nog steeds gecontinueerd wordt en daarin hebben ze denk ik wel gelijk. Professor Berger, we hebben met u ook vaker gesproken... over de situatie in Egypte in met het oog op morgen. Uh, krijgt u dat soort geluiden ook uit uw uh, netwerk te horen? De ontevredenheid over de oude regering blijft gewoon aan in Cairo? Ja, zeker. En het is uh, uh, ja, misschien niet eens concreet van de regering blijft aan... maar gewoon uh, de, de, situa de situatie verandert niet. En dat is ja, uh, misschien ook een beetje wishful thinking van, van, van die mensen... van. De... De woede heeft zich allemaal geconcentreerd... of het heeft zich belichaamd in en die ene persoon, Mubarak, die is dan weg. En dan, dan zou het dus alles anders moeten zijn. Ja, het is dus niet zo. En de, je merkt ook, de, de demonstraties concentreerden zich... of waren misschien juist vooral vertaald naar het buitenland, naar ons toe... in termen van, van, van burgerrechten en democratisering. Maar eigenlijk was het gewoon, toch wel de onderliggende stroom... Was van wij willen een beter leven en we willen, willen af van corruptie, fraude... en een beter inkomen. En met name die corruptie, dat is, de, ja, dat, dat is niet allemaal die ene persoon geweest. Dat, is dat de, zit binnen de, de, de, de, de, de hele de. maatschappij is ervan doortrokken. Nou, voordat je dat eruit ge, ge, ge, geveegd hebt, ben je wel een tijdje zoet. Meneer Stengel, als je kijkt naar wie er demonstreren op het Tagrierplein... zijn dat nog steeds diezelfde ja, middenklasse, een beetje westerse jongeren van het begin? Of is dat dan het veranderen? Nou, er zijn ook wel veel, heel, veel armer in, intussen bij. Het is wel een populaire kwestie geworden. Uh, en dat hangt samen met het feit dat er intussen in het land ook enorme arbeidsonlust is. In alle industrieën wordt gestaakt en er zijn hoge looneisen. Mensen vragen soms wel 50%. Er wordt geëist dat er vakbonden ontstaan, uh, onafhankelijke vakbonden. En heel veel van die mensen die demonstreren ook mee. En dan heb je daar die hele groep van, uh, zeg maar diffuse groep van mensen... die uh, allemaal sympathie voor uh, wat meer islamitische stromingen hebben... Dus wie daar allemaal demonstreren is echt niet meer uh, helemaal helder. En uh, merk je, want dat merkte je in het begin niet... dat zeg maar, die mensen die meer sympathie voor de islam hebben oprukken, of niet? Nou, volgens mij uh, hebben we afgelopen vrijdag, dus een week geleden... daar wel echt een duidelijk uh, symbool van gezien. Toen Karadawi, de, een, een echte moslimbroederschapman... daar mocht preken op, op Tahrir, En op dat moment probeerden sommige leden van de seculiere oppositie... zoals El Ghanim... Op het podium erbij te komen, maar die werden gewoon weggejaagd door de, door de bewakers van Karadawi. En dat vond ik wel echt een symbolisch moment. Ik had het gevoel, dit is het moment waarop duidelijk is, de broederschap heeft toch wel de, het, vo, het voortouw genomen nu. Marius dit is een beetje het nachtmerriescenario van het Westen... van Amerika en van Europa. Van, nou, eerst, eerst beginnen een beetje frisse jonge lui... Euh, ja. die, die gewoon op hun laptop vrijheid van internet willen en zo. En uit, uit, uiteindelijk komen de moslimbroeders ja, aan de macht. Ja, dan komen de, de, de, de mannen met baarden en die nemen alles over. Ja, precies. Ja, ik denk dat, dat, ja dat is een nachtmerriescenario. Aan de andere kant denk ik ook... We, uh, we, we, denken, ik, we hebben de neiging nog steeds te denken in Iraanse termen. En inmiddels is de tijden zijn veranderd. Uh, Egypte is echt vele malen verder. Ik zou bijna willen zeggen geïslamiseerd. In de zin van dat de islam. dat de samenleving daarvan doortrokken is. En, en, en Karadawi is een exponent. Maar hij, hij vertegenwoordigt wel iemand die een brede laag, ook bij de jongeren, euh, toch een zekere aansluiting vindt. Dus het is niet zo, ik zou zeggen, in het, in het Iraanse scenario kon men de islam tegenover het regime zetten. Wij zijn islam, jullie zijn dat niet. Nee, zowel het regime in Egypte als met name ook ja, de maatschappij, is tot zekere hoogte geïslamiseerd. Dus het is een component die zonder meer gaat meespelen. Alleen nou is de vraag in hoeverre, uh, ja, in het krachtenveld de moslimbroederschap... die het beste is georganiseerd in islamitische termen... daarmee aan de haal gaat. Bertus Hendrik, ben je er ook nog? Ja, ja, zeker. ja ik luister echt. geen spannende mee. Want je hebt een aantal opinieartikelen geschreven de afgelopen weken... waarin je eigenlijk zegt van niet zo bang zijn voor die moslimbroederschap... Ja, als met ja. best zijn. Hè? Ja, ja, dat vind ik ook nog steeds. En het feit wat je eerder in jouw introductie zei... dat uh, in de, de grondwet die nu wordt uitgelekt... Uh, het ontwerp dat daar de sharia de waaraamste bron van de wetgeving is... Ja, dat is gewoon de continuïteit met het vorige dat had Mubarak, dat had Sadat ingevoerd, de voorganger van Mubarak, en Mubarak heeft dat alleen maar bevestigd, en dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook niet, omdat eh, Tarek el-Bishri, de, de gerespecteerde rechter, eh, die aan het hoofd stond van die commissie, dat was een progressieve eh, man, die in de loop van zijn leven wat eh, meer in de richting van de islamitische kant is gekomen, dus toen wist ik al, van, eh, dit wordt een, een, een verandering van grondwet, waar heel veel elementen van de oude grondwet nog eh, staan blijven, en dat geeft alleen maar aan dat de, de revolutie, tussen aanhalingstekens nog lang niet is voltooid. Maar in, in elke variant zullen de moslimbroeders een belangrijke rol spelen. Dat heb ik ook nooit ontkend. Het gaat alleen om de vraag of we een Iraans scenario tegemoet gaan. En daar ben Dat ik dus minder bang voor. Nee, te meer ook omdat er een andere partij is, de Wassad-partij, die een afscheiding is van de moslimbroeders. Die is inmiddels goedgekeurd. Uh, die zijn veel moderner. Die zullen ook de, de moslimbroederschap, die een eigen partij gaat oprichten, dwingen. om uh, duidelijker te maken waar ze staan. En. Uh, ik ben ervan overtuigd dat ze een enorme uh, stuk van het electoraat achter zich hebben... maar niet in staat zullen zijn om de hele zaak te domineren. Weer uh, even naar Jos Strengholt in Cairo. Al, als je om je heen kijkt in Cairo... Wel, wel, welke partijen zijn zich al aan het organiseren voor de verkiezingen die komen... en wie, wie staan op dit moment op achterstand? Nou, ja, de, de, de moslimbroederschap heeft bijvoorbeeld uh, te kennen gegeven... dat ze een eigen partij willen oprichten. De wasat partij die, die is er al... Uh, de hervormingsgezinden binnen de moslimbroederschap. die zijn aan het praten met de wasat partij om te zien of ze daarmee samen kunnen werken. Zo niet, dan hebben ze ook al een eigen hervormingsprogramma. voor een eigen partij. Dus aan die kant zie je dat men zich organiseert. Ik denk dat de verliezers een beetje. juist weer die seculiere oppositie is. of die diffuse. Zeg maar, diffuse uh, oppositie van de jeugd. Uh, want die, want die droomden ook... toch niet van de sharia-wetgeving en zo? Nee, maar die, die zijn intussen ook met 15 verschillende partijen bezig, begrijp ik. Hmm. Huh. Uh, en en uh, ja, het zijn een beetje ja, politiek uh, nou ja, niet zo onderlegd. Hè? De, die lopen achter. En ik heb zelfs het gevoel dat een van de redenen waarom ook het leger... behoorlijk aandringt op snelle verkiezingen in wezen is... om te zorgen dat toch wel gewoon de oude garde een beetje met ja. de eer gaat strijken bij verkiezingen. Mag, het ja, ja. Ja, mag ik nog even iets zeggen over die sharia-wetgeving? Ja, natuurlijk. Na, dat, dat zei Bert van net ook. Al. Die is er al, hè? Dat is op zich niet nieuw. Nee, nee, nee maar daarom. ik begon ermee omdat, omdat juist die seculiere jongeren... waar Jof strengels het over had... in de eerste weken van die demonstraties... juist zeiden, da daar willen we vanaf. We willen een soort westerse democratie. Ja, waarbij de vraag is of het een en ander uitsluit... Dat, want dat is een interessante ontwikkeling in de Arabische wereld. Um, en er, is, er is niet zo lang geleden een groot Gallup-onderzoek uh, geweest. En wat, wat willen die Arabieren? Wat willen de moslims nou? En nummer 1 en 2 staat, we willen sharia en we willen democratie. En dat gaat nu het grote experiment worden. Hoe gaan ze dat doen? Nou, laat Geert Wilders dat uh, maar niet horen. <laughs> Wie voorspelt u dat die verkiezingen uh, waarschijnlijk gaan winnen, meneer Berger? Um, ja, ik denk toch dat we ja, in, in de richting van de moslimbroederschap... moeten gaan zoeken. Niet zozeer omdat ze de moslimbroeders zijn... maar omdat ze wel de langste staat van dienst hebben... van gewoon een goed georganiseerde partij te zijn. Zij, zij waren nooit toegelaten tot de politieke arena... maar in, in mate van organisatie vergeleken met alle seculiere partijen... die officieel wel politieke partijen waren... Maar, uh, voldeden uh, de moslimbroeders eigenlijk het meest aan de eisen. Ongeacht of je het eens bent met hun programma en al ja. dat soort zaken... maar qua organisatie voldoen, voldoen zij daar het meest aan. Dus ik denk dat zij ook... als als inderdaad in september de verkiezingen komen... dat zij uh, ja, veel krachtiger uh, te velden zullen komen. Tot slot dat, dat... Uh, nog even naar Cairo, naar Jos Strenghold. Uh, nou, we hebben allemaal de euforie gezien natuurlijk van de afgelopen weken... De, toen Mubarak verdween. Hoe, hoe is de stemming in Cairo op dit moment? Nou, ik heb met de euforie zelf nooit meegedaan. En ik merk ook dat hier in Cairo langzaam die euforie wel weg hebt. Want het is, het is echt een zooi in dit land. Het is echt niet normaal. Vanmiddag nog werd er hier in mijn eigen wijk niet zo ver hier vandaan... Uh, schoot een politieman een, uh, een chauffeur van een minibusje dood... want hij werd door hem uh, afgesneden. Uh, vervolgens uh, heeft de meute daaromheen de politieman uh, gewoon gedood... en zijn opgetrokken naar het uh, uh, politiebureau hier... nou ja, op, op een kilometer van mijn huis. Uh, het leger is vervolgens de, de wijk weer binnengekomen met tanks. De politie heeft zich weer teruggetrokken. En dit is dan maar een heel klein microcosmos... wat ik dan zelf meemaak, maar dit is in het, in het land gaande. Het is een enorme chaos... Oh. En veel mensen zijn toch ook wel erg bang dat de economie uh, gaat instorten. Dat wat we nu hebben nog een schijnevenwicht is of stabiliteit op het economisch vlak. Maar uh, ja, wat voor, met wat voor uh, economische chaos gaan we te maken krijgen? Ja. Er gaat denk ik inflatie komen. Ja. De overheid gaat ongetwijfeld geld drukken om salarisverhogingen te kunnen geven ja, ik, ik hou me hard vast. Egypte is er nog niet. Mag ik u allen bedanken. Maurits Berger, hoogleraar Islam in de Wereld, Jos Strenghold in Cairo in Egypte. En uiteraard Bertus Hendricks. MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK me como soy. Toma sin temor. Tócame con amor que voy a perder la calma Bésame con pasión Trátame con dulzor Mírame por favor que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca había conocido Desde que yo vi con ik wil ese mito, quiero salir ik wil mano, Ik wil alles. Ik wil alles. Ik wil Ik wil alles. Ik Ik wil alles. Ik Ik wil alles. Ik Trátame con dulzor, mírame por favor. Que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello. Zo simpel. Ser más bello el camino juntar esos, esos sentimientos que hacer más bello el camino juntar esos sentimientos se hacer más bello el camino echa juntar esos sentimientos ya ser Omara Portuondo is de dame van het Cubaanse lied inmiddels 81. En dit was een duet met de jonge veelbelovende zanger Pablo Milanes. Hij is pas 68, namelijk dat is jong op Cuba. Alle Duitsers zijn nazi's. Dat dacht historicus Alex Dekker toen hij jong was. Tot hij hoorde dat zijn vader het product was van een liefdesaffaire... tussen zijn oma en een Duitse soldaat. Hij uh, publiceert het boek Mijn Opa was een Duitser... Het is maandag uitgekomen. Afgelopen maandag. Ja. Gefeliciteerd met het boek. Dank u wel. Hoe oud was je toen je erachter kwam dat opa een Duitser was? 16. En hoe kwam hoe? je erachter? Om en nabij 16. Ik had een, uh, een, een lelijke opmerking gemaakt over Duitsers die, die ja, mij met hun bus gesneden hadden. Misschien het was, het was iets miniems. En in welk jaar was dat? Oei, dat moet 1987 geweest zijn. Toen maakte iedereen aan de lopende band... lelijke opmerkingen over Duitsers. Ja, en, maar dat viel toen verkeerd bij mijn ouders. En toen, hey. Ja, waarom? Ja, zomaar. Uh, ze, ze deden de afwas. Uh, mijn vader die ging, die ging zitten en mijn moeder zei... we moeten even met je praten, jongen. En toen heb ik het gehoord. Ja, vervolgens dacht ik van... wat moet ik met deze informatie? Wat heb je gehoord toen? Ja, dat de afwas? Ja, ja, ja, ja, opa was, was een Duitser. En dat was eigenlijk de hele boodschap. En dat heb ik allemaal geassocieerd van, ja, Duitsers, dat zijn allemaal nazi's geweest. Dat zijn allemaal foute mensen. Uh, het verhaal was eigenlijk, nou, toch zeker wel een paar jaar af. Maar het was wel een fout verhaal, want ik was een van hun. En dat wilde ik natuurlijk niet, want dat hoorde niet. In. Want even terug naar de, tijd, de tijdgeest van 1987. Ja, dan voelde je gelijk ook een, ook een nazi. Ja, ja, uh, genetisch, genetisch bezwaard. Van, van Jemig, ik heb meegedaan aan die oorlog. Nee, natuurlijk niet, maar mijn opa wel. Dus ik ben een van hun. Zo, dat was een, in mijn belevenis was, was er een rechte lijn tussen mij en mijn opa, eigenlijk. En ja, daar kon ik wel heel veel argumenten tegen in verzinnen, maar dat had geen nut. Nu denk je daar anders over? Ja, absoluut ik. absoluut. ik ben niet verantwoordelijk voor de daden van mijn opa. Uh, Wat heeft je opa eigenlijk gedaan? Want de ene Duitser was de andere niet. Nee, klopt. Uh, 1940 de dienst ingegaan. Uh, Frankrijk bezet gehouden, samen met zijn divisie. Naar Polen... Dat heeft je opa niet in zijn eentje gedaan? Nee, nee, nee gelukkig niet. <laughs> uh, naar uh, het Oostland vertrokken. Daar gewond geraakt. Uh, naar Duitsland gestuurd voor zijn verwondingen. Opleiding gekregen tot verpleger en naar Nederland gekomen. En in Nederland heeft hij mijn oma ontmoet. Uh, hij is in september ongeveer, augustus, september. Is hij uh, verdwenen. En eigenlijk nooit meer opgedoken. Tenminste, niet voor mijn familie, niet voor mijn oma. En ja, dat heb ik dus naprobeerd na te doen. Ik begrijp uit je boek dat je oma er eigenlijk, die overleden is, er ja. nooit over heeft verteld. Nee, niet aan mij. Nee. Uh, ze sprak er alleen een hele kleine kring over: met mijn vader, met mijn moeder, uh, uh, met een oom, met een tante. Maar niet, niet meer dan één persoon erbij. Anders dan werd er niet over gepraat. Het was geen issue. Nooit. Je vader, die met het ook overleden is. Ja. Waar er ook niet over praten. Wilde Hij had er niets van mee. Die heeft, dat, die heeft dat. Ja, weggestopt. Ja, die hebben het wel voor een groot deel weggestopt. Van, van, joh, dat is gebeurd. Dat is verleden tijd. En ik, mij zinne dat niet. Ik wilde, ik wilde meer weten. Ik waarom? Niet. Waarom, was de hele familie eigenlijk iets had van, joh, vergeet het? Nou, weten? Omdat, omdat aan mijn moeders kant was, uh, was alles bekend. We wisten wel alles. Dan, dan, nou ja, dan kon ik altijd vragen. Van, goh, wat, opa Kooij, wat deed jouw vader vroeger? Nou, daar kwamen er altijd wel verhalen uit. En aan die kant was er constant zwijgen. Constant spanning leek het dan wel. Dan ging er iets over de oorlog. En dan, nee, dan ging oma weg. En dat viel me niet zo op. Dat viel me later opeens wel op. Ik denk, verrek, het ging over de oorlog. Heb ik het ook wel bewust opgezocht op een bepaald moment. Van toch eens vragen aan de vriend waarmee ze was. Ik zeg, uh, wat deed u eigenlijk in de oorlog? En ik vroeg het meer voor oma. En let op haar reactie. En oma liep weg. Zou ik dan. Heb ik nou te veel gevraagd of, of ben ik naar nou te gegaan? En toen, toen heb ik het ook niet meer, eigenlijk nooit meer aangedurfd. En op het moment dat ik het aandurfde, ja, toen had het geen nut meer toen was, uh... Je bent er uiteindelijk achter gekomen, wie, wie je opa die natuurlijk ook niet meer leeft, uh... Was. Geweest is. Hij was een soldaat geweest, maar was hij ook echt Hitler-aanhanger of dat niet? En wat, wat is er van hem gekomen na de oorlog? En... Nou ja, het is, het is bana ja, bijna banaal te noemen. Uh, na de oorlog, uh, uh, of, tijdens de oorlog is hij gevangen genomen geweest door de Amerikanen. Uh, hij is twee jaar vastgezeten bij de Amerikanen. Volgens de Amerikanen geen partijlid geweest. Um, ja, hij, hij heeft daarna weer een keurig netjes leven opgebouwd. Uh, we hebben via via foto's gekregen van na de oorlog, ver na de oorlog. En dan zie ik een hele keurige meneer in een keurige Colbert... die een kantoorbaan had, net als voor de oorlog... Er zat alleen even een oorlog tussen. Ja, er zat alleen even een oorlog tussen. Praat zo met je door, Alex. Aan de telefoon Chris van der Heijden, schrijver van Grijs uh, Verleden... boek over goed en fout in de oorlog. Hoe, hoe, hoeveel van dat soort kinderen waren er na de oorlog uh, in Nederland? Kinderen van een Duitse soldaat en een Nederlandse moeder? Nou, ik weet het niet precies, hoor. Maar uh, toch wel duizenden. Je hebt zelf geschreven over kind uit een NSB-gezin zijn... Dit, Alex nu over kind zijn van een Nederlandse moeder... en een Duitse soldaat Herken jij diezelfde schaamtegevoelens? Datzelfde schrikken van... Uh, oh, oh jee, er zit nazi-bloed in me. Nou, ik, ik zelf persoonlijk niet. Maar ik, ik ken het wel uit de, uit de literatuur. Ja. Er zijn ontzettend veel mensen die, die dat hebben. En vooral inderdaad in de jaren tachtig. Uh, zeg maar, na al die affaires. Nadat uh, Lurie Jong zijn boeken had, had gepubliceerd. en zo Waren natuurlijk ontzettend veel mensen... heel erg bevreesd dat het bekend zou worden... dat zij... Uh, of uh, van Duitsers kom af zouden zijn, of een foute ouder, of uh, wat dan ook. Dat was, dat was vooral de tweede helft jaren 70, jaren 80, dat... jaren 90 een groot, groot taboe, ja. Nou, Alex, dat had jij dus ook in die tijd? Ja. Gewoon dat ja. mag niemand te weten komen? Nee, dat, nee. nee het, uh, het is ook binnen het gezin gebleven. Er is ook verder niet over doorgepraat. Een goede vriend van mij wist het pas een jaar, twee jaar later. Daar durfde denk ik het ook niet eens tegen te zeggen. Ik denk, dat kan gewoon niet. En sinds wanneer wel, eigenlijk? Ja, dat is geleidelijk gegroeid. Bij mij. Dat, langzaam maar zeker kwam ik in contact met mensen... die ook hun vader bijvoorbeeld niet gekend hadden. was er niks aan de hand geweest. Uh, gewoon een affaire die zijn moeder dan gehad had... Van, bij bijvoorbeeld één specifieke vriend. Anderen hadden eigenlijk hetzelfde. En toen was ik voorbij de eerste schaamte eigenlijk. En dan de oorlog. Ja, de oorlog ja, dat was natuurlijk beladen... maar dan in kleine kring viel het wel mee. Maar nee, naarmate... De de de... De... Nee, je ziet wat je heel goed ziet... naarmate die, zeg maar die generatie die het mee heeft gemaakt uitsterft... Uh, is het voor de kinderen uh, eenvoudiger om te praten, onze kleinkinderen. Uh, zolang ja. die mensen er waren, was het altijd... Ja, je wilde ook je ouders niet beledigen, dus mensen waren er voorzichtig over. Je ziet in het begin van de jaren tachtig heel langzaam dat, dat het gesprek op gang komt. Eigenlijk pas van de laatste jaren... Dat wat, wat opener is. En is het taboe nu weg? Ik bedoel, mij lijkt duidelijk... Van de, dat je er gewoon niks aan kan doen... Uh, wat je voorouders hebben gedaan. Hoe erg het ook was. Maar is, is het taboe nu... voorbij, Chris van der nou, Of is er ik, nog steeds de, een deel, deel nog, van Nederland... dat zegt fout is fout? Nee, dit is nog wel steeds een taboe. Ik heb toevallig net... dat is wel een aardige illustratie ervan... met 25 studenten... Uh, kinder, 25 mensen van uh, kinderen van foute ouders geïnterviewd. En die studenten waren... alle 25 begrepen totaal niet wat het probleem was... Maar bijna alle geïnterviewden wilden nog liever anoniem geïnterviewd worden. En dat nou, kreeg precies de kloof aan. U heeft zelf geschreven over opgroeien in een NSB-gezin. Wat, wat is de waarde van het boek dat Alex Dekker nu heeft geschreven over... ...mijn opa was één Duitse weermachtsoldaat? Nou, volgens mij is, is het boek van Alex een, een, een, een zoveelste steentje in, de, in het opengaan van, de, van, van, van, van, van het gesprek. Ik bedoel, dit, we hadden de laatste maand in Duitsland die, die uh, tentoonstelling... Uh, ...die Deutsche, waar ook op een andere manier gepraat ja. wordt. Vorig jaar een boek over de NSB gehad. We hebben een onderzoek bij het NILT, een onderzoek onderzoekpeet Alletta. Vandaag is het open archief overgegaan naar het Nationaal Archief. Open archief is een archief met verhalen van de kinderen van foute ouders. Een boek van Alex. Het is, uh, het is eigenlijk heel duidelijk dat langzamerhand uh, taboe aan het verdwijnen is. En dat de ene kant begint te praten en de andere kant begint te luisteren. En Alex Dekker, hoe lang duurt het nog voor het taboe echt weg is, denk ik? Tientallen jaren. Dat, <laughs> dat, dat, daar ben ik echt serieus bang voor. Ik ben uh... ja, het wel mee eens. Wel eens. Nou, dit dat, is... dat, dat, dat duurt nog wel even. De ja, ja. tijd ligt er in elk geval het boek. Mijn opa was een Duitser, een ja. Alex Dekker. Be bedankt voor uw koos. En Chris van der Heijden, ook bedankt voor het probleem right. Het is vijf voor twaalf. En het is inmiddels 42 jaar geleden... maar toen kapitein Gaddafi in 1969 via een militaire koep... de macht in Libië greep... promoveerde hij zichzelf meteen tot kolonel. VVD-senator Frank van Kappen, zelf generaal-major buitendienst... Uh, waarom alleen maar tot kolonel en niet tot generaal of uh, maarschalk? U nou, je zei het net al, hij pleegde de koep uh, als kapitein uh, tegen koning Idris. En uh, ja, de, de top van de krijgsmacht. dat zijn dus de generaals, die waren dus erg ja, verbonden aan de koning. Dus daarom heeft hij zichzelf bevorderd tot, uh, tot de subtop. Uh, kolonel dat is een hoger rang, maar het is nog niet de top, het is de subtop. Hij wilde dus geen generaalsrang hebben, want daarmee werd hij te veel geassocieerd met het oude bewind, met de koning, met de koningsgezinde generaals. Hij heeft toen ook onmiddellijk bepaald dat in het Libische leger dus geen generaals meer mochten voorkomen. Dus het Libische leger tot op de dag van vandaag kent geen generaals, alleen maar kolonels. Op een gegeven moment uh, is het leger heeft hem aangeboden om hem uh, te bevorderen tot generaal-majoor. En dat heeft hij geweigerd. En de reden dat hij dat weigerde is dat hij zei, van, ja, zolang zijn hand is, het is kolonel Gaddafi. Uh, die, die twee woorden samen, dat is mijn merknaam en die ga ik nou niet meer veranderen. U bent zelf uh, geruime tijd kolonel geweest. Ja, het is een beetje tussen servet en tafellaak, hè? Van, van net niet. Nou, kolonel is een behoorlijk hoge rang. Ik heb, uh, <laughs> heb uh, vreselijk veel uh, genoegen gehad in die rang. Maar het is, het is de subtop, het is niet de top van, van de krijgsman. De top van de krijgsman bestaat uit, uh, uit generaals. En daaronder heb je een subtop. En uh, de, dus, ja, het, het hoogste gedeelte van de subtop, van de, ho de hoofdofficieren, uh, dat is dus kolonelsang. Het is geen uh, trieste figuur, vindt u? Nee, nee, absoluut niet. Kolonel is een behoorlijk hoge rang. Uh, gaat u maar na, Vliegtuigschepen met 120 vliegtuigen en 5000 man bemanning worden, ge worden gecommandeerd... door het equivalent van een kolonel, door de marine. Dus het is helemaal uh, geen misselijke rang. Maar het is niet de toprang. Dank u wel <laughs> voor uw uh, toelichting. Ex-kolonel en generaal --majoor-buitendienst Frank van Kappen. En dit was de donderdag editie van Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier Thijs van der Brink straks in Casa Luna bij de NCV in gesprek met Hugo Heijmans. Hij neemt binnenkort afscheid als hoofd van het Emma Kinderziekenhuis. Een gesprek met een bevlogen man. Ik ga nog even op de kaart van Noord-Afrika kijken waar uh, Al Koens ligt, en, uh, Al Baida en uh, As-Sawiya. Uh, Ik wens u een goede nacht.